Kees Groot met het NOS-journaal. Over het kantoor van de Palestijnse PLO in Washington. De Amerikaanse regering wil het kantoor sluiten... omdat de Palestijnen het internationaal strafhof hebben gevraagd... om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden door Israël. De regering Trump wil juist de banden met Israël aanhalen. De PLO is verontwaardigd over het voornemen van de Amerikanen... om het kantoor in Washington te sluiten... Volgens de Palestijnse president Abbas kan dat gevaarlijke gevolgen hebben voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Jerry Adams stopt volgend jaar als leider van de nationalistische partij sint Féin uit Noord-Ierland. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar bij de volgende parlementsverkiezingen. De 69-jarige Adams is al 34 jaar het gezicht van de partij, die begon als politieke tak van de IRA... Hij speelde een hoofdrol in het vredesproces, dat een einde maakte aan de lange strijd tussen de pro-Britse protestanten en de pro-Ierse katholieken in Noord-Ierland. Argentinië breidt de zoekactie naar een vermiste onderzeeër uit. Sinds woensdag is er geen contact meer met de San Juan, die 44 mensen aan boord heeft. Gisteren zei de Argentijnse marine ervan uit te gaan dat er iets mis is met de communicatieapparatuur aan boord. De onderzeeër wordt niet als verloren beschouwd. Het zoekgebied wordt nu uitgebreid en er is hulp onderweg vanuit onder meer de VS en Groot-Brittannië. De finale van de ATP-finals gaat tussen de Belg David Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov. Goffin schakelde verrassend Roger Federer uit. Dimitrov won van de Amerikaan Jack Sock. De ATP-finals met daarin de beste tennissers van de wereld worden dit jaar in Londen gehouden. Het weer. Lokaal valt er vannacht nog een bui. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. En mogelijk komt het land inwaarts tot vorst aan de grond. Morgen zijn er perioden met zon en vallen er met name in de kustgebieden buien. Het wordt 8 tot 9 graden. Op de wadden kan het enige tijd stormachtig waaien. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm mm -hmm.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 Weet vanmorgen dacht ik maar één ding Ik vond gisteravond fijn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 Forgive the past, I understand that Can't understand why I did this to you My only comfort is the night.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 I'm you